19 en daar kwam het 84 ste <coughs> Mijn ziel bewaart, u trouw getuigenis, dat heb ik lief, zo ook doe ik u bevelen, uw woord kan mij, of schoon ik alles mis, door zijn smaak en hart en zinnen strelen. Gij weet mijn weg en hoe mijn wandel is. Ik wil niets voor u, daarvan voor u mijn God verhelen. Dat is het 84e vers van Psalm 119. gedeeld vanuit God heilig trachten te lezen, het hij opgetekend vindt in het boek Esther, en daarvan nadert het vijfde hoofdstuk. Wij noemden Esther vijf, de dag vooraf de twaalf artikelen des geloofs. Ik geloof in God, den Vader, den Almachtige, Keeper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geborene Zoon, onze Heer, die ontvangen is van den heilige Geest, geboren uit de macht Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruistigd gestorven en begraven, nedergedaald ter hellen, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand God, des almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in dan Heiligen Geest. Ik geloof in de Heiligen, Algemene Christelijke Kerk, de Gemeenschap der Heiligen, waar der zonde, bij de Vergeving der zonden. Wederopstanding des Vrijzels en een Eeuwig Leven. Toen sprak de koning Arhos en zeide tot de koningin Esther: Wie is die en waar is die zelf die zijn hart vervuld heeft om al zo te doen? En Esther zeide: De man, de onderdrukker en vijand is deze boze Haman. Toen was de Haman. Voor het aangezicht des konings en zijn koning. En de koning stond op. In zijn grimmigheid van de maaltijd des zwijns. En ging naar de hof van het paleis. En Haman bleef staan. Om van de koningin Esther. Aangaande zijn leven verzoek te doen. Want hij zag dat het kwaad van de koning over hem ten volle besloten was. Toen de koning wederkwam uit de hof van het paleis in zijn huis van de des zo was Hamon gevallen op het bed waarop Esther was. Toen zeide de koning, zou hij ook wel de koningin verkrachten bij mij in huis? Het woord ging uit des konings mond, en zij bedekten Hamans aangezichten. En Scharbona, een van de kamelingen, voor het aanschijn des konings staande, zeide: ook zie, de galg, welke Haman gemaakt heeft voor Mordicaai, die goed voor de koning gesproken heeft, staat bij Hamans huis. Vijftig ebben hoog. Toen zei de koning: hang hem daaraan. Alzo hingen ze Haman aan de gelag die hij voor Mordicaai had doen bereiden, en de grimmigheid des konings werd gestild. <coughs> <coughs> <coughs>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 immer laat varen. De werken zijner er handen. Genade en vrede zijn met u. Van hem die is en die was, gedacht heb, en dat thuis eens even nagezien heb, en het ja, ja, dat is toch anders, want Ephraim, zijn naam, komt onder de verzegelden van openbaringen zeven niet voor, niet voor, dus Ephraim staat daar niet bij. En dan, de zoon van Ragers dienstmaag, die is er ook tussenuit. Dus dan en Nat en Eferim zijn beide niet vermeld op de rij der verlosten of der verzegelden. En vanzelf, anders was het getal twaalf zoekgeraakt. Had was getal twaalf er niet meer geweest. Zo als dat we lezen in handelingen 1, waar Matthias gekozen wordt tot een van de apostelen, dan hebben we de 12. maar in handelingen 9, daar grijpt God Zouw en die maakt hem tot een Paulus en heeft hem bekeerd en gesteld tot een apostel. Dan zouden we dertien patriarchen gehad hebben en dertien apostelen. Die getalen kloppen niet over een komstig Gods woord. Dus zijn er twaalf patriarchen dat dan, en dat even hem, niet dat die rijden verzegelde voorkomt, dan leggen de eerste in de vrijmacht op. ze wel, maar even niet. Terwijl toch, Ephraim voor Manasseh gezegend is in Genesis 48. En dan komt Ephraim in die rij, de verloste niet voor Manasseh wel. Dus was Manasseh in genesis in 49. De eerste, de laatste in de rij, de verzegelde is zodat altijd God zich nooit nader rekenen, ook nooit voor laat rekenen. Zo heeft dan Jozef geen drie stammen, welke in die rij de rij der Verzegelden staan maar twee, en dat is Jozef en Manasseh. De welke stammen elk twaalfduizend Verzegelden zijn opgelost, en voor even gaan getekend en openbaringen openbaring is Ik wilde dat eventjes recht trekken. Omdat vanmiddag toen ik ter ruste ging, toen werd ik gearresteerd. Worden jullie ook wel eens gearresteerd? En arresteren doen we alleen mensen die wat gedaan hebben met Mensen die gezondigd hebben, die worden gearresteerd. En er staat daar echt, het werd niemand gearresteerd Nee, nee, er wordt ook nooit iemand gearresteerd. Maar gearresteerd worden alleen mensen die gezond staan. En die zeiden van binnen, uh, heb je vanmorgen wel recht Heb je daar niet wat gezegd wat daar niet staat? Mag je erbij doen? Bij de Bijbel? Nee. Mag je eraf doen? Nee. Dat mag ook niet. Je mag alleen de Bijbel naspreken. Maar er niet wat uitlaat of je bij doen. De, de waarheid moet de waarheid zijn. En dan wist ik dit, ook al jaren achtereenvolgen, dat Ephraim op die lijst niet voorkomt van die verzegeling. Zo min als dat. Maar er worden mensen een ogenblik vervoerd in de gaten, zodat we ook onderpreken van nood hebben, zegt de Heer, en een wacht voor onze licht. Omdat we altijd zeggen wat u gezegd heeft en nooit gaan zeggen wat u niet gezegd hebt. Maak in uw woord onze gangen en treden vast genoeg van de Ontstaat staat in dit avontuur en nog te verhandelen, zondag 48, vraag 123. Welke Welken is het tweede bede, uw koninkrijk komen, dat is regeer ons al zo door uw woord en uw geest. Dat wij ons zo langer hoe meer aan u onderwerpen, bewaar en vermeerder uw kerk, Verstoor de werken des duivels en alle geweld dat zich tegen u verheft. Misgaat dus alle boze raadslagen die tegen uw heilig woord bedacht worden. Totdat de volkomenheid uw rijks komen, waarin gij alles zult zijn en in allen. Tot zover. Vragen we vooraf om de hulpen des Heer. De welke gij bestelt hebt, bij een hel die verlost kan, bij een profeet zonder weergaan, bij een leraar van het allerhoogste gezag, de welke God en leraar is, God en profeet de verborgendheid des allerhoogste openende en verklarend hebben in uw woord, om uit dezelfde geleeraar te worden door den enige leraar der gerechtigheid, die ons door uw ondoorgrondelijke langmoedigheid aan deze avond stonden, nog eens samenbracht rondom den kandelaar uw goddelijke waarheid. Klaar betonende gelust te hebben in onze doel, die we meer dan duizendmaal verdiend hebben. Maar het behagen u nog het heden te laten. Laat het heden geheiligd maar worden. Laat dat heten door genade gezegend worden tot genade. Laat dat heten. Is een ogenblik zijn. Waarin uw naam en waarin uw woord met kracht gehoord moet worden. Zo zult gij mijn stemmen horen. Verraad uw harten niet. Maar laat uw lijken. Dat laten is in ons en bij ons niet, dat eerste wel. Altijd verhaften, altijd verhaften. Zodat ons hart niet meer is als één steen, één grote steen. De welke alleen door de hamer uw woord, vermosseld mochten worden, met drieduizend pinksterlingen, gearresteerd, en tot God bekeerd, en van God geleerd, en alle tezamen door het bloed Jezus gewassen, gedoopt, en gereinigd, en geheidelijk. Laat de waarheid in dit avonturen, o God der waarheid, genadelijk worden ontzegeld in het spreken, en wil het verzegelen met toepassingen onze harten, dan kan dat niet uitgerukt en niet weggerukt, en geen vogelen hoeveelheid die dat zaad dan weg zouden kunnen nemen. Dan zou er geen doornis zijn om het te verstikken, maar, het zou nederwaarts wortelen, en zijn vruchten opwaarts voortbrengen. Laat tot dat einde die geest der wijsheid ons niet onthouden En de voorzichtigheid, en der waakzaamheid, en der bedachtzaamheid. Ook laat ons niet over aan onszelf, hè. Geef ons nooit over aan onszelf. Maar waar zal het dan aankomen? Waar zal dan Als u de mensen loslaat, dan gaat u de weg, derien, de regen bewandelen. bewaar ons, bewaar ons, bewaar ons. ons allen voor een onverwachte dood, in zonder voor een onverzoende dood. Trek ons allen uit den geestelijke doel, met een ontwaking door goddelijke almacht en goddelijke kracht. Waarin u wordt getuigd, ontwaakt gij die slaap. Een slaap waar niemand wakker van wordt, dan als te laat. Een slaap waarin elk mens voor het leeft, alsof hij niet slaapt. En ten einde komt ten dood. En dan wordt zijn slaap geweerd, Maar dan is voor eeuwig te Dan is het voor eeuwig te, dan is het voor te Ach, laat. Uw getuigenissen in de avonturen... Door de almachtige kracht, genade, liefde en warmhartigheid. door de leven maken. Heer, het is maar een woord voor u, een woord. Duizenden woorden uit uw woorden, letter der waarheid, maakt niemand leven. En de letter der waarheid, maakt ook niemand saam. De letter der waarheid laat de mens dood is in zijn geestelijke dood. Maar. Woord en geest. Woord en geest. Woord en geest zijn het. En blijven het. Dit hart van Lydia openen, Zodat so de waarheid naar binnen wortelende en in haar vruchten naar buiten openbaringen. O, roer onze lippen, met een kooltje van uw goddelijke altaar, in de vrijheid des geestes, die alleen ten lezen is. Aanschouw ons te samen diep verloren adamskinderen, red ons door een tweede adem, Den rotteen. wiens werk volkomen. ons alle wakker. Om nuchter gemaakt. o God Geest. En genuchter te mogen blijven. Door de onderwijzingen des geestes. Waarvan u wordt getuigt. Maak in uw woord mijn gangen treten vast. U wordt bestraft. U wordt vermaand. U wordt waard. U wordt het kampas. Daar al langer. Zal ik er een naald naar boven wij. Troep mij aan. In de dag dat de naald. En ik zal er u uit helpen. Grijs zult mij eden. Getrouwe verbond. Laat verbond knuiden, door verbond bloed, door den Godde zee en des verbond, genadelijk verheerlijk in aanva, in voortgang, eenmaal tot een eindeloos einde, der eetige zaligheid wat alleen genaamd. Amen. Den 72e Psalm, den 72e Psalm. En daarvan de eerste drie versen in de middels krijgen ieder gelegenheid en de liefde af te Geef here den koning uw rechten en uw gerechtigheid als koningszoon om uw knechten. Te richten met beleid, dan zal al uw volk beheren, rechtvaardig, wijs en zacht, en ellendige regeren, hun recht doen op hun klacht. De eerste drie van psalm 72. Is het Koninkrijk. Van den drie enigen, eeuwigen, gezegenden verbond. Een Koninkrijk dat nooit vergaat. Maar dit Koninkrijk overleeft. Zelfs de dood overleeft. Een rijk wat leeft tot in de eeuw. Alle koningen en keizers zijn vergaan. En alle rijke vergaan zijn. Er is niets op de wereld wat de wereld vast kan houden. Maar alles wat op de wereld is dat laat de wereld los. Ten tijde des dood. En de afscheiding van lichamelijke Christus leert zijn jongeren bidden, U, niet ons eerst, maar eerst U. En dat van zich afwijzen, dat is goddelijk. Dat is geestelijk. En dat is bevindelijk. En dat is het zaligste wat er op aarde is. U alleen, u lopen. u. En in psalm 89, daar zegt een dichter door u, door u alleen, om even welbaar. Dat koninkrijk, dat heeft zijn grondslag in de diepte van de eeuwigheid. Geworteld in den bodemlozen bodem van het eeuwig welbehagen. Daar heeft nog nooit iemand uitgevallen. Nog nooit. Niemand van hen is verloren dan de zoon der verdektenis, naar de heilige zicht. Dat rijk, dat is geworteld en gegrond, in de raad des vredes, als ik het zo eens zeggen mag, uit het hart des vaders getuimeld, in het hart van de netige te middelaar, terwijl ik het overnam, hoe verloren het was. Hoe zwart het was. En hoe duidelijk het was. Hij heeft ze gemengd zoals ze waren. Zoals ze waren. Zodat ze nooit. Den koning der kerk tegen kunnen. Nee. Die zijn alleen maar geroepen om de eigen tegen te vallen. Alleen maar geroepen, elke dag je eigen tegen. Te elke dag maandag, of woensdag, en zondag. En hoe meer een mens zijn eigen tegen valt en met een ander omvalt, des te meer zal je leren wie een neger is. Zal van, oh ja. van hem zijn wezen leven, feestelijk en toepasselijk en ziel veruit. Dat woordje, u, dat werd nog eens aangehaald door onze oude vriend Jan Boom. En hij zei dat woord u, dat is een aantrekkelijk woord, je begint daar in de eeuw. En dan komt het stil daar, door het hart van een dron, en het hart die andere kant. U, uitgeeft, door hem, en tot hem, zei alle dit. En dan zei hij min of meer nog vrij dat woord, u, dat is van boven los, dat is van boven Dat is van boven oog. Dat kan wat in. Dat kan wat in. Maar het heeft wel een bodem, fout er nooit doorheen. Wat in dat vat fout, dat blijkt daarin. Want ze worden door het geloof in de kracht of bewaard tot de eeuw of de stad. De oude slotenmaker van Oud-Beierland, die was ook ongeveer 90 jaar toen die man is optocht, dus ook 3,44 jaar geleden. Zij, hoe gaat slotenmaker? Zij, toch, zij doet wel gaan natuurlijk oud te ik alles dat is het, het mijzelf gezegd. Die man stookte de pit nog, het weet het ook nog wel wat of de pit stookte. En dan zat hij bij niet erop. Elke morgen zei je gaat geen verhaal, dat is een overblijven van plat om die pit aan te brengen. En al nou, voor weken geleden heb ik gezien dat er een spin een net weefde. En geregeld kwam er wat in dat net. Laat nou, hij wat eten. Wat werd je onderhouden. Maar, nu zie ik al in een tijdje niet meer dat er iets in dat net is. En wat doen nou die spin? Die legt achterover. Als er nou wat invalt, dan heeft hij wat. Zo is de klootermakker. Als er wat invalt in zijn dan heeft hij wat. Dat is taal, dat is oude. Dat bij de jonge mensen zoeken komen vandaag. Dat is de taal. De onderwijzer verklaart die tweede beden. Door den enige voortbidder in de staat van zijn vernedering. En het priestelijke gebed van Johannes 7. Gebeden zonder weer. Omdat ze gebeden zijn door een weergaloos patroon Die eens wezen is Ze prijzen tot in de eeuw. Ik heb wel eens gedacht die jongeren van Christus. Ze hebben toch wat van hem gezien, ook toch. Wat hebben ze toch niet van hem En wat hebben ze niet van hem gehoord? Het is toch geen wonder dan ze hem niet missen willen. Geen wonder dat ze hem niet missen komen. Geen wonder, als je over het kruis spreekt, dan zeggen ze, Heer, de tijd is naar. Dat is veel, te Want je moet Jezus kennen, om hem niet te kunnen missen. En je moet Jezus gezien hebben, om hem wederom wensen te zien. En je moet ten woorden gesmaken, om bij vernieuwing te mogen vernemen. Ach, werd ik derwaarts weer, dan zou mijn mond in de heer. Er wordt zoveel gebonden aan één woord van de lippen van Immanuel. Terwijl, daar kan je een eeuwigheid aan vastmaken. Zijn eeuwigheid kan je aan zijn woord vastmaken. Ja, ik zou haast wat zeggen. Zijn woord is vaster. En onrichtbaarder dan zijn liefelijk aan. Want dan schijnt het en dan verbergt het. Dan breekt het weer door. En dan houdt hij zich weer in. Maar zijn woord ligt er altijd. Zijn woord is er altijd. Dat heeft een onrichtbaar Waarvan dan ook de heidelbergen getuigd. regeer om. Wie wilde niet regeren? Huh? Wie meent er niet verstand te hebben om te regeren? Wie meent er geen wetenschap en kennis genoeg te hebben om te regeren? Kom u wel eens een mens tegen die het niet meer kan, die het niet meer weet? Die mooie zoeken in de psalmen. Daar vindt u in de 25e psalm er al zo een. Die zegt, Heere, hij maakt. Nee, Men zegt dat dat het versie van ledenvoer was. Wat hij elke morgen met zijn huis zou Als als zijn gegeten hadden, dan zong hij elke morgen. Dat tweede versie van psalm 25. Zou dat niet verveeld zijn. Zou er vlot niet eens beter een ander vestige zon kunnen? Nee. nee. En waarom niet? Omdat hij elke morgen in het water was. En elke morgen het onderwijs nodig had. En elke morgen weer nodig had aan die weken om Het ja. is gelijk als de heidenen die baden als de Joden gaan lopen. Dat ze de naderende sabbadag dezelfde woorden mochten horen. Waarom? Omdat ze dezelfde zondag waren. Dezelfde verloren mensen waren. Dat ze dan dezelfde verdoemelijke schetsvullen. Genade smaakt in een zondag. Genade smaakt in een goddeloze. Genade smaakt in een doemwaardig. Genade smaakt in een verloren. Ze hebben van de week nog ergens gezegd. Je moet een hoop schulden hebben. Om een borg van God te ontvangen. Dan moet je een hoop schulden hebben. Moet je een hoog schulden hebben. Dan moet je niets meer hebben dan schuld. Alleen schuld. Anders krijg je die borg niet. Anders krijg je die borg niet. En je mag wel door en door zwart. Van de zonden om rijp te zijn, gewassen te worden. En je te laten wassen. En je te laten rijden. Mag je wel zwart zien hoor. Dan mag je wel door en door zwart. En dan leert die zonde onder die heilige wet die lief is ook af en die wet die zoekt is zoete ook al Waarom? Omdat ze de auteur met het Evangelium van de goddelijke openbaarheid. Want de wet God houdt net zoveel van God aan het evangelie. Deze beiden zijn één, Al zijn ze onderscheidelijk in bediening. Wat de wet doet, doet de evangelie. En wat de evangelie doet, doet de wet. Maar ze nemen het beide voor de Ere God. Op. De wet, zowel als de evangelie. Ze bedoelen beiden. De naam. De Heere Heer, we kunnen ze niet missen, we kunnen ze niet missen, ook de wet niet. Komt er nooit geen plaats voor het evangelie. En de wet hoeft niet te redden, Dat, is, dat legt niet op haar weg. Dat legt op de weg van het evangelie. Daarom zeggen: Oh, O op de hut, stil, mijn dochter. Die man niet de wet. Nee, niet de eerste losse. Zit stil, mijn dochter! Die man zijn die man zegt! Die man zijn Die man zijn! O, alleerij de ganste zaak! Voor eind. Het is of Naomi wil zeggen. Zit nou stil met dit. Laat nou Boaz het leven. Laat nou Boaz het handen. Geef het nou eens in Boaz handen. En laat het nu eens in zijn handen. Het in zijn handen te geven is groot. Maar het in zijn handen te laten is nog groter. De meeste tijd, als men eens open in krijgt, krijgen we lucht en we zeggen aan, we nemen het weer mee naar ons toe. Maar wat is overgaven, volk overgeeft. En het aan hem overlaat. En hem laat regeren. Hoe die doet, wanneer die doet. Die elk ding op zijn tijd komen. Het is de bede van een werk, waarin hij zegt, regeer om. Waarom zegt die man, niet, regeer mij. Waarom regeer om? Op dan die ganse uitverkoren kerk, die van eeuwigheid voorverordineert en op aarde geformeerd te worden, om de beelden des zons gelijkvormig gemaakt te worden, ze het alle van nodig hebben geregeerd te worden, geleid te worden, bestuurd te worden, en dat waarvan de waarheid, de verstandigen naar boven leidt, om af te van de strikken, en van de paarden en zo. En dat woord regeer ons, dat past het beste, bij de ontdekkendste zon daar, want je leert wat een teugeloos, wat een wandeloos, wat een zedeloos, en wat een redeloos, en wat een goddeloos hartelijkheid. Dat woord die regeert ons dat wil zeggen, heer, ik kan mezelf geen baan, mijn gedachten niet, mijn woorden niet, mijn werken niet. Regeer, dan ervaren we regeer die spotter, regeer die vloeken, regeer die overspelen, regeer dat diepe verdorven harten. Al zouden we eeuwig leven, dan zij in eeuwigheid geen bodem vinden in dat hart. Kon er van de week nog eentje schreeuwen. Niet alle weken. Maar van de week was er nog eentje. Die door ontdenkende genade aan de diepe bodemloze val het uit. Het, oh, riep ze was mijn valt, toch niet zo diep. Graaf maar dieper. Graaf maar dieper. Hij is nog dieper. Hij is nog dieper. Al krijg je de jaren van het huzelen dan zult ge nooit geen bodem in die val vinden, zo min als in de hel, de hel is bodemloos, en de val is ook bodemloos. Maar, maar, het evangelie, dat is ook een evangelie zonder bodem, En dat gaat nogal dieper dan die bodemloze val. Want dat gaat onder den zon daardoor. Heilig, rechtvaardig en stelt voor het aangezichten God. Zonder plekken zonder in. Regeer ons door uw woord. Het is waar geliefden, we zouden veel missen. Als ah, je God's woord niet in huis vertelt. Elke dag toch een twee, drie, maar het leest. Want veel, Ook al zouden we de letteren der waarheid moeten missen. Dan zouden we nog dan vele missen. Het is toch nog een woord. Wat is wat zegt. Wat is vermaand. En wat is de straf. En wat is zegt. Daar komt een eeuw. Daar volgt een dood, daar volgt een graf, daar volgt een rechter, daar volgt een onveranderlijke beslissing. Door een woord, wat van God gegeven, na nou, dit woord komt er geen woord meer. Zometeen dat er ooit een andere God komt. God is de eerste. Dus er was geen God voor hem. En God is de laatste, er komt geen God naar hem. Hij is wat hij is, en hij blijft wat hij eeuwig geweest is. Zeggende, ik zal zijn die ik zal zijn zal. Er is maar één zalig maken, er komt geen te weten. Er is maar één Christus, er komt geen te weten. Er is maar één zoon God, daar komt geen te Er is maar één borg, daar komt geen te En er is maar één verlof, en er komt nooit geen andere verlof. Waarvan handelingen vier getuigen. Daarin geen andere naam onder de hemel gegeven. Door de welke wij moeten zalig worden. Die naam, daar vindt u al de God goden opgeluisterd. En uw naam ziet het weten. En hoort de roepen. En ziet wie ze besteld is. Maar er volgt nog wat bij. Het woord kan ons wijs maken in vele dingen, want het woord is burgerlijk te lezen, het woord is huiselijk te lezen. Je vindt nergens zo'n woord als dit woord, het geeft onderscheidelijke lessen, tijdelijke lessen, geestelijke lessen, eeuwigheidslessen. Dat woord geliefde, dat hebt zijn weergaan niet, ik zou niet weten. Wat er ooit op aarde beleefd zou kunnen worden, wat niet in het woord staat. Deze ganse toestand van land, volk en Europa. Hij staat waarom ons in het getuigenis is weer open ons ogen en het legt vlak voor ons. En we zien het ijzer der eeuwigheid boven. maar al zouden we met die christen niet kon zien is maar een ander welke meer dan veertig maal in zijn leven de bijbel gelezen meer dan veertig maal zonder meer zonder meer dan Terwijl de met bijbelkennis. Zonder Godkennis. Zonder persoonskennis. En zonder Christuskennis. Nee. De rood De roodkennis doet de persoonskennis zitten, En de persoonskennis maakt eruit voor Christus. -kennis. Want de persoon is verloren dit is zo Door De woord en door de geest. Daar Neemt het woord weg en de, de geest zal nooit ontmoet worden. Maar denk dan geest weg en er zal nooit geen lering uit het woord gehaald worden. Tot bevinding tot opwet, woord en geest door van die hoort van paard. Vanwaar de kerk zo minig maar hier is zegt dus een woord door uw geest, want woord op zichzelf, het mag geen wijze, maar het geeft geen kracht, het geeft geen sterkte, geeft geen zoetheid. Nogthans, is dat woord altijd waarde gelezen, overgelezen te worden, maar, je kunt lezen, het is de waarde, maar de lieden is er niet in, het is de waarheid, maar de zalving is er niet in, het is de waarheid, maar de zoete genade is er niet in. wat er waard gedaan, dat het noodzakelijk is, Daarbij dat woord, die zoekt een geestgepaar. Die werkt het geloof. Die opent het woord. Die schenkt licht in de duisternis. En die opent het mannen, dat verborgen die zou Dat wil zeggen, wat in zijn woord ligt. En door God zweet om Hij is er ook wel eens te Het zij in zijn bestraffende zin. Dat kan je ook niet verder. Zij in een zielsgestalte van droefheid. En het je hart raakt. Dan kan je ook niet verder. Want wat je raakt, dat voel je. Wat je raakt, dat raakt je. En wat je raakt, dat weet je de andere dag nog. En als het diep raakt, dan weet je het over twintig jaar nog. Well. Door woord en geest. gelie de samenparen denkt is. Aan handelingen twee. Dat korte van een eentje van Peter Dat werd gesproken door de geest. En toegepast in de geest. En in is schreven. Als vruchten des geestes mannenbroeken. Wat zullen wij doen om samen. Als u woord en geest onder de bediening van het woord samengaan en uw raad zullen worden dus opgelost en de knopen een bomboen, dan vergeet u dat er naast u ook nog een Dan vergeet u dat er achter u ook nog een Dan vergeet u dat u voor u ook nog een Ja, wat zeg ik, dan vergeet van u zelf. Gelijk die Samaritaanse vrouw in dat vierde hoofdstuk van het Evangelie van Johannes. Zij vergat haar water. Waar ze kwam, heb ze daar gelaten. Waar ze niet om kwam, is te verschonken. De wateren des euvels. Regerend door woord en door geest. Opdat er kracht uitgaat van het woord. En we ingebonden gebonden en ingeteugeld. Maar door de kracht des woords. Maak in uw woord. En wat er verder volgt. En doe mij wandelen. In het licht. Van uw goddelijk aan. En als dat licht in dat woord opgaat. Dan leg alles open en klaar. Dan hoef ik niet te zoeken. Dan leg het zomaar gereed. Gelijk als in Johannes 21. Ze zochten die vis wat aan de linkerzijde. En je kan doorvissen en blijven vissen. Je kan professor worden door middel van het woord. Maar nooit iets vangen waarin je gevangen wordt. Het je lees. Van die jongeren van Christ kinderen, heb je ook enige toespraak? En dan zeggen ze, nee, dat hebben we niet. Dat hebben we niet. Heb je ook enige toespraak van de dienst van vanmorgen en van heden? Of zou het straks moeten zijn? Dat hebben we niet. En dan zou je nog feliciteren als je daarmee naar huis moet gaan, en zeggen, twee maal geluisterd, twee maal gehoord, en het is me nog dan niet geraakt, dan komt dat nog eens raken, oh god, wanneer zou het me raken, of dat ik eenmaal door het middel van leren, in dat visnet gebracht Waarin honden drie zondag versen. dat vissen. Er zat mijn nacht van ook in. Dat trouwens ook in maar genoeg hebben. Regeer ons door woord en veren. Dat wij ons zo langer hoe meer aan u onderwerpen. O, doen. Hier heb je verloog genomen. Onderwerpen dat wil zeggen achteraan komen. Achteraan komen met zijn geloven dat God het goed doet, gisteren, vandaag en morgen ook. Onderwerpen dat wil zeggen het eind uit je handen geven, met uw kind, met uw dochter, met uw zoon. Wie het ook is. Get uit uw hand geef. En het in zijn hand. Geeft. Op hem verlaat zich de armen. En de weet. Juist die dingen. Die je nergens kwijt kan. En die nergens passen te vertellen. Die kunt u daar kwijt onderwerpen geliefden Je kunt alles tegen hem zeggen en hij zal het nooit tegen je buren zeggen. No, no. Hij is een bedekker van de zonden en een bedekker van de gebreken van zijn kerk. Draag de begraafd. Hij neemt je zonde enige thuis, als je aan zijn eeuwige middelastroos. Aan uw onderwerpen. Aan wie? Het is een zoete onderwerping. Niets meer in te brengen. Niets meer zeggen. Niets meer beter weten. Niets meer anders willen. Maar het is goed zoals God het doet. Nou nou. Dat ene regeltje van Psalm 99, de God regeert, al ziet het er hier, nog zo goddeloos, en nog zo slecht en gruwelijk en verdorven, hè? God regeert, en in zijn regering, Mag de kerk ervaren stop voor mij uit uw ganse hart. O volk vertrouwt op mijn smart. maar. Ge daar uw woesemzonden uitstreef en zijn handen. Ge mogen daar uw zonden vermaken. Omdat de koning der koningen die karakterzonden ontmacht en ontkracht. Maar van een apostel zegt, sterf alle dag. En dat om Christus wil. Bewaar hier beveelt hij zichzelf, maar de ganse kerk gold aan. Want zijn zeer. Mensen die duizenden lijken waren. Wanneer ze niet te werden bewaakt, ik lees je 1. een. Indien Gode in overblijstel gelaten had, de regelige verkiezingen waren zo door mijn gemorgen gelijk geworden. Maar nu is er nog een kerk, een nachthutte de komkommeren en als een belegerde stad. En hij zal ze door alle rollende eeuwen heen bewaren, bewaar uw kerk. Ze kunnen zelf niet, ze kunnen zelf niet. Ze kunnen op de eigen benen niet staan en op de eigen benen niet gaan. Maar het ervaren kerk vol bewaar mij, bewaar uw kerk. Opdat uw namen niet gelast het maar geprezen en verheerlijk wordt dat uw naam altijd uitblinken als een enige naam die waardig is. En waardig blijft geëerd te worden. Tot in de eeuwigheid. Bewaar uw kerk, ze zijn u. Ge hebt ze willen het? Ge hebt ze willen lieten. Ge hebt ze willen kopen. Ge hebt ze willen betalen. Bewaar uw eigendom. Bewaar uw eigendom. Want, vader, ze waren uren, en hebt mij dezelfde gegeven. Ze leggen voor rekening. Hoe hoog de nood mag gaan, God zal zijn vijandskop verslaan. Die in haarigens schijnt, of wel het is waar kan soms zo hoop lopen en de vijanden lege, jou je zielen bestormen. En mogelijk van buiten ook nog. nog dan je anders meer kan zien als omkomen. Dan zeg daar laat me in de handen der mensen niet vallen. Want de handen der goddelozen zijn vreemd. Laat me toch in uw handen van. Duizen maar liever uw handen dan de handen van enig mens, verstopper in te geen betrouwen, wagen in mijn bij bijzien, en in en in beproeving, dan is onze beste vriend een doornacht, want er is geen vriend die een hand naar de huid kan steken, wanneer het nacht, wanneer het donker, wanneer alle fundamenten wankelen, dan is er niemand die een hand naar u kan uitsteken, ach, dan steekt Peter is zijn hand, zinkende en moetende verdrinken, er is een hand, Heere behoud, Heere behoud, Heere behoud, Heere behoud. dat was zo'n gebed van de profeet, Heere bewaar uw kerk, Heere behoud uw kerk, en houdt uw kerk in het leven. In het midden deze donkere jaren. Zodat je de wil zeggen. Heb er toch aandacht op. En laat uw hoofden toch dag en nacht over maken zijn. Want ze zijn hier op vijands grondgebied. En kunnen niet haar ogenblik neergeveld. En weggesleept achterliefden. doen. Wanneer is Satan zicht. Als een engel best licht zo van baard, dan is het een witte duivel. Een witte duivel. Maar dat is die beste gevaarlijke. Dan deelt hij maar treksten uit. Een arme treksten die op een mens aankomt. Dan heb je een witte duivel. Arme treksten waar een mens zo van doet. Die je maar aanpakt, die je maar aanpakt. Hij is duizendmaal gevaarlijker dan een witte duivel. O, oh, daar heeft hij zijn miljoenen al mee naar de hel gesleept, die op de hemel rekende en in de hel geëindigd Een witte duivel is een gevaarlijkste mens, des die rondgaat als een brietende leeuw om je ziel te veranderen. Length, wat zegt de waarheid er dan? En die het mogelijk was, ze zou de uitverkorene verleiden. En die het mogelijk was, dan zou die de uitverkorene ook zo helpen, zo voorthelpen. En zo ze ten slotte voor eeuwig verloren. Maar, de nood van Sion. En het onderwijs in Sion. Dat doet dat waar het een voorkomende waarheid de zielen niet heeft. Een voorkomende waarheid geen ruimte maakt in de enken. Dat een voorkomende waarheid geen verzoening meedringt. Dat een voorkomende waar het die op een mens aankomt. De mens niet ontgrond en om ontdekt. En daarom schreeuwt de kerk. Heer maakt is waar wat in mijn hart opkomt. Heer, bevestig uw toezeggingen is. Op dat ik is mocht beleven wat het even in mijn zielen oprijdt. Want gij zij de toepasser in kracht. Gij zijde de toepasser. In de oude macht uw Ja. Dan loop je met al die waarheden vast. Zeg, ja. geliefd. Zou haast nog iets zeggen. Als je het niet verstaat. Dan laat je het naast je lessen. Misschien komt een tijd. Dat God het nou eens in je legt. En dat wens. Maar dan kunnen er zoveel waarheden voorkomende. Door uw gedachten heen. Gaan daar wel eens wens. O oh, God had ik ze maar niet. Luister ik er maar niet na. Want. Ze maken men gemisdestalendiger. Want het is een woord zonder liefde. Het is een waarheid zonder zelfmakende kracht. Het is een waarheid zonder zelfmakende geloven. O God laat uw woord eens zijn. Ja en amen. En dat in de kracht des geloven. Ja. En vers. Door de werken des duivels. wat hoor je vandaag helemaal sturen van. Er is geen duivel meer. niet, niet. Zou die zomaar ineens weg zijn? Of zou die zo bedekt werken? Dat die maar zelden meer ontdekt En maar zelden meer openbaar wordt. Als de koning der bestrijd. De want John krijgt de duivel als een zwarte duivel. Als een de duivel. Als een duivel die kracht in de zonde stopt, Die kracht in het verlees stopt, Een duivel die de zonde zo zoet maakt. En zo klein maakt in het bedrijf. Toch, dat is te werk niet. Nee. Oh, kijk eens naar David. Kijk eens naar de moedeloosheid van Elija. Kijk eens naar de moedeloosheid van Jeremia. Verliezen dan komt hij weer. Als een engel wegkleed. Maar eens wat het duivel volgt, jaag hij naar God toe. Jaag hij naar de troon toe. Eens wat het duivel de David uitroepen. Geef mij nu voor in de begeerte mijner vijand doen. Zwit met mijn zwit, de zeemannen. Ga mijn bestrijding de structuur het geweld des duivels. Het welke van ouds zo eens een kerk een baard moet zien, maar is een kaaien. in. niet alleen over Abel, gaat niet alleen over Abel. Maar het is de duivel te doen, onder midden van ja, Abel dood. Het geslacht der vrouwen daar heeft nog een verkiezing te vernietigen. Het atemos. Van hem geld het in, dus ik zag de zaten vallen als een bliksem uit de heen En hij komt op onderscheidelijke tijden en volk, hij komt altijd weer terug. Hij komt altijd weer terug. We ik gisteren nog een ogenblik door in Lemijn van de meertijd. Waarvan ze zijn toen dat hij helemaal niet goed was en dat hij naar het ziekenhuis gebracht en al dergelijke nog meer. Toen belde ik gisteravond even. denk moet het uit zijn eigen mond weten en horen. Hij zegt ja, ik ben inderdaad niet goed. En ze hebben me inderdaad water achter mijn longen vandaan. Ik moet mee. Dat zou ik kunnen? Zeg, ik moet altijd nog leren. Zeg, ja, ik moet ook nog leren. Maar wat zeg. Eh, toen we van berg aan gingen, toen zei de man. zou er nog wat van na weten. zou er nog wat op volgen. Daar is ook wat te volgen. Wanneer het goed geweest is, volk rekent erop dat alles klaar is. Wanneer de hemel gezegend heeft dan zal de hel gaan vloeken. Wanneer God uw ziel om hel dan zal slaven uw ziel tormenteren. Trom, trom, trom, trom, zon, zon, zon, zon, zon, zon, zon Bergambacht. Dat was goed. Ja, dat was net goed. Maar daar konden we niet blijven, zijn. Dat konden we niet blijven. We zouden net doen als de jongere krieken op de berg voor heren. Laat ons hier maar te benakelen. Hier treint de zon. Hier is stil. Hier is rust. Hier is benaar. Laat ons hier maar te Kon niet he. Het komt niet, het komt. Het is een aanterecht van de kerk, om altijd daar maar te regen waar het geldt een milde regen, soms zo op uw bezwijkende voor niet meer. Denk erom voor. Als je een kus van Jezus gehad hebt, dan volgende duizenden lijfbroeken, om je ziel te verwoesten en te verdienen, ik heb wel eens gezegd, en het was ook ongeloof en want, ze heren, af waarom helpt u me, terwijl ik dan met de dieper in strafel beweegd haar kinderen, en ze verwijten de betrokken. Verstoor de werken des duivels, zegt u, want hij is in de wereld gekomen. Om de werken des duivels te verbreken volk. Je krijgt de duivel er niet uitgebit. Je krijgt hem er niet uit, Maar als hij een voet over de drempel van je verloren zielen stapt. Dan reist het hier de koning in uw zee. Geducht zijn met je heilen weggevloed. Ze vloodden voor je hoofd. Daar is het waar wat we zelf niet hebben vergeten. Wat zegt er dan rustig in je lucht. Hij doet wel af te huilen zo'n dag. En dan voor de even rustig. Verstoot de werken der duivel in uw character. In uw luisteren. In uw lezen en uw gedachten. Ach, hoe minimaal dat je in uw gedachten niet één ogenblik bij een waarheid vastgenoot. Dat er zomer vanaf geslagen wordt. En voortdurend heen en weder gehoord wordt als een schip wat hoogt op de baren der zee. Zodat je moet uitroepen, oh God, het storm van binnen, het is alleen maar storm, haar door de keer stilte. Want die zee hier, die werpt niets anders op als en lijst. niets als en lijst. Verstoor het geweld des duivels. En zie dan niet om zomaar een paar dingen die aan te halen, om de tijd te willen naar gaan eindigen. Zie dus in de tijden van Iskia, in de tijden van een echter. Daar stond het met de kerk op een punt van een nauw. Daar zou in de maand Adar de dertiende van dezelfde, het gehante Joodse geslacht omgebracht worden. Dan is de kerk er al, de kerk er dan is Gods werk in nood, dan is de woord in oog, dan is de verbond in nood. Waar Juda kan niet sterf de verwinnaar van alle strijd uit Judah geboren. En je weet een uitkomst. De uitkomst was God verheerlijkend, maar. Haman verdelde. Denk eens aan Jezus 6 en 37. Waar een met een ontelbare leger als Juda. Belegerd van alle zijnde. En de nood maar oploopt. En de brievenaar is gesloten gesloot de Over van overgaan, overgaan of sterven. Waar bracht het in Kia Als een kind. Als een klein kind. Spreekt hij zijn brieven uit voor het aangezicht van God. die hij zegt, wil heren, lees Juzi. Lees Juzi. Lees Heb je ook wel eens een test van laten lezen. En mocht wel eens een heel ander lezen. Maar je enige lukken, noemtend, je komt een heel lezen nou die waarde. Het is ah, mocht hem zo in het westen Ik geloof geliefden. Wanneer een gobelijke beloofde en het hap van de kerk groepen wordt in de verproefing, dan zegt de Heer hem, staat, niet, staat, Je daarin hebt een gesproken. Nou, nou, dan wij die God een tekst Dan wij die God een Dan wij die God zijn eigen woord op. Dan zeggen ze in onze dag. ach, dat hoort bij het kind zijn. Zeg, maar wij zeggen hoort het, zeg. het hoort bij het kinderlijk zijn. Het hoort bij het kindschap geliefden. Dan worden ze allemaal naar een rot van die morbon. Hoe zal ik verstaan? Tenzij dat ik een uitlegger Met het woord God om God verlegen. Met het woord Gods om een geestelijk woord verlegen. Met het woord God om een uitlegger verlegen. Met het woord Gods om een inlegger verlegen. En dat is een heilige feest. Alle geweld was je tegen u verheft en alle raadslagen. Ach, ach, als je die historie een weinig nagaat. En een weinig bekende in de kerkelijke historie achter ons liggend en aan de hand van Gods woord, Dan zult je naar mij moeten zeggen, wat is een enige wonder dat er nog een volk is. God hebt er zelf op gehad. Die dus schijn maakt tot het krapen tot goede weg. En hij bouwt ze op de net van zijn vijanden. Op de net van zijn vijanden. Volk, ik kan hier de vijanden niet missen. Ze moeten opjagen uit ons net, waar we voortdurend weer in kruisvormen. We moeten voortdurend weer van onszelf uitgegeven worden. weggegeven zo wordt naar de genadentroon om den beelden des stroom zijn lijden gelijk vormen gemaakt wordt, zodat zijn. eeuwig, nee, niet eeuwig nee, niet eeuwig de wereld heeft zoveel jaren niet meer voorhaast dan daar achteraf hè. de wereld legt ook op zijn sterfbed en je weet op een sterfbed volgens een doodsbed. We zouden net nog jongen houdt, oud, en jong. Nog weder baat kunnen worden voor het besluitbaar. En de poorten der eeuwigheid zich openen. Want de mens gaat naar zijn eeuwigheid. Maar. Zodat zijn rijk volkomen zal zijn. Dat wil zeggen zodat de laatste bekeerserij zal u het zijn. Zodat de laatste zalig gemaakt zijn zal u het zijn. Zodat de laatste in bloed gewassen zal u het mag weten. Zodat de laatste me god gedroomd is. En de laatste voor een god gezamenlijk. Kortom, kortom. De wereld is oud genoeg om te vergaan en onder te gaan. Oud genoeg. En de nieuwe volgt achter deze wereld. O, geliefde. Een wereld der volmaakte rechtvaardigen. Geen ellende. Geen moed. Geen strijd. Geen verrijving, Geen haat en geen nek. Wanneer elke mens een in zijn hart krijgt, goed. <lacht> het is een graf waar een lijk in ligt. En dat lijk komt binnen. Dat lijk dat zingt. In al onze verrichtingen. Zodat het daaraan komt. Dat hij komt. Die te komen daar. En de sterren des archangels zullen worden. En de laatste loop Van die goddelijke Heer Jezus. Zijn kerk zal oproepen. En de voorzijn aangezicht zal stellen. Ach ik durf het haast niet te zeggen. Durf het haast niet te zeggen. Het is zo eeuwig groot. Het is zo groot groot. Omdat hij wacht te maken nou. Nou, hier zien we door de spiegel in een duistere. rekenen. Maar als dan zullen we hem zien, zal hij, En de volmaakte stralen zijn er van op tijd. Zullen ze door zijn menselijke natuur heen stralen. Gezulte man schouwen. En daar zal de kerk gevoed worden. Met het brood der engelen. Met het brood der engelen. En het brood der engelen, dat is het manna Dat in God verborgen is. Waarin ze een wacht kennen en, en, en vervolgen kennen. En in een eenwachtheid die aan einde zullen komen om God te kennen. Want God kan wel ingezien, maar nooit doorzien worden. Maar aangebeden Job zegt, mijn lieren. Verlangen zeer in mijn school. En als dat roept eruit. Zal dan gedurend bij hem zijn. En wie heb ik neem van u omhoog. De dag wel aanlichten. Dat Christus zijn gemeente. Voor een zou zal trekken hij zijn kom. Uw treurtijd is geëindigd. Uw tijd is voorbij. Uw strijd is gelezen. Gij zo, voor één dag Door God met God. En wie daar niet mee zou kunnen doen, die kent God niet. Want één goede gedachte van God. En het hart loopt open. Uw goedheid heren. Is geen beloofd wat er zijn voor. Jong en oud. Meneer de mocht. Die nacht en vreugde zondag afdeling. En die tweede beden. Genadelijk verheer. Laten in de jongen en in de, de oudsje. Uw koninkrijk koos. Onder onze ouders. Middelbaar. Vaders en moeders. Kinderen en kleinkinderen. En acht kleinkinderen. Op dat u koning krijgt. In ons. Leven en hebben leven. Tot in der eeuwigheid. Zeg Tegen uw woord. O koning der koningen in onze aam. Bij aanvang het voortver. Och, u geeft het nog. U houdt nog veel van ons. Zoveel van ons. Welke nu woord nog laat. En de bezuinig laat blaan. Och, u houdt nog veel van eden. Wilt nog niet loslaten. En wilt nog niet overgeven. Maar wilde bezijnig doen blaas. O dat. Die zich opmaken tot een goede strijd. Het o tot dat einde. Smeken we o vaar. En o lieve zoon. En God een heilige geest. Wees onze je in ons zal u verheerlijken. Amen. De zullen 43 en daar van het laatste op vijfde zand nee. Mijn ziel op treut gedispersleeuwen, zij onrustig in uw lot. De rust zere welbehagen doet wel haast uw heil om daar. Die per leng naar zijn gebod mijn redder is, mijn God. Dat is het vijfde van Psalm 43.